7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Vakbond FNV dreigt de online supermarkt Picnic met een rechtszaak... als het bedrijf niet binnen een week de cao voor supermarkten toepast. De FNV overhandigde de topman Muller een symbolische cheque... van bijna 10 miljoen euro. Dat is volgens de bond het bedrag dat Picnic heeft bespaard... door niet volgens de cao te betalen. Omdat de online supermarkt geen fysieke winkels heeft... vindt het dat het om die reden niet onder de cao valt. Het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar school gaat is opnieuw gestegen. Vorig jaar waren dat er bijna 4.500. Het jaar daarvoor ruim 4.200. Minister Slob van Onderwijs is ontevreden over de nieuwe cijfers en komt daarom nu met spoedmaatregelen. Zo komt er per regio een regisseur die bepaalt wat er moet gebeuren als een kind langer dan vier weken niet op school is geweest. Kinderen gaan lange tijd niet naar school door psychische of fysieke problemen of omdat ze worden gepest. De autoriteit Persoonsgegevens gaat onderzoeken... hoe politieke partijen omgaan met de persoonsgegevens van hun leden... bij de campagne voor de komende verkiezingen. De autoriteit wil vooral weten in hoeverre externe bedrijven... die helpen met de campagne toegang krijgen tot de ledenadministratie. Bijvoorbeeld om persoonlijke advertenties te ontwikkelen. De partijen mogen die gegevens alleen gebruiken... voor rechtstreeks contact met de leden. President Trump heeft zoals verwacht de noodtoestand uitgeroepen... in het grensgebied met Mexico...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 Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot net boven het vriespunt. Morgen veel zon, de temperatuur stijgt naar 10 tot 15 graden... en op zondag verandert er niet veel. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files in de regio Noord-Holland lossen nu snel op. Dat gaat alleen nog wel wat moeizaam op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht...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 Chicago. Alle in 3, 2, hey, hey, hey. zingen! En nu natuurlijk nog, ontmon. Te dit les thunes, Qui dit argent Qui dépense qui dit crédit Qui créance Qui dit dette qui dit huissier Qui dit assis dans la merde Qui dit amour Qui dit gosses Qui toujours Et qui divorce Qui dit proche qui dit deuil Car les problèmes Ne viennent pas seuls Qui dit crise J'te dit monde qui dit famine qui dit tiers monde et qui dit fatigue dit réveil Encore sourde de la veille Alors on sort Pour oublier Tous les problèmes Alors on danse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 Alors on dort si tu ne travailles taf de dis est une argent qui dépense qui dit crédit crédit créance qui dit dette de lui si qui, qui a dans la merde Amour qui les gosse, ni toujours et des divorces Qui dit proche, te dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Kitty Christ, te dit monde, dit famille, dit tire-monde Et qui dit fatigue qui réveille En consour de la veille Alors on sort Oublier tous les problèmes Alors on danse Alors on danse Alors on danse Allee, ondans.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 we are See the beauty. Rock well, it. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. <laughs> www en Happy lost? Thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I been lost. that